12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. we bellen zometeen even met freelancejournalist Esther Meerman... in Egypte over de situatie voor journalisten daar. Verder een mediaforum. Vandaag met Jan Heemskerk en Aad van den Heuvel. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag. Dodental Egypte loopt op. Turkije wil de VN-veiligheidsraad snel bijeen. Politie maakt een eind aan gijzeling in huis in Drenthe. En vandaag is de India-herdenking in Den Haag. Meer bewolking vandaag. Kans op het regen ook. In het zuiden en zuidoosten is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. En morgen eerst flink wat zon. 23 tot 27 graden. Later op de dag toenemen de kansen op een bui. Het officiële dodentaal van het geweld van gisteren in Egypte is opgelopen tot 421. Dat heeft het Egyptische ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Het meldt ook meer dan 3000 gewonden. De moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi... zegt nog steeds dat er veel meer doden zijn. Volgens die partij zijn zeker 2000 mensen omgekomen bij het geweld van gisteren. En de moslimbroederschap herhaalde vanochtend... dat ze op een vreedzame manier de machtswisseling wil terugdraaien. Wel wil de organisatie sterk, opstandig en vastbesloten... blijven optreden tegen de interimregering. Volgens correspondent Sander van Hoorn komt de dag in Cairo rustig op gang. Over de Nijl, uh, die zijn ja het heeft geen uh, verhouding tot wat het normaal gesproken zou zijn. Normaal gesproken zou het verkeer helemaal vaststaan. Um, ik weet niet of mensen nou vandaag vrij nemen of dat ze uh, gewoon wat later op gang komen. De mensen die ik uh, sprak net, dat valt niet representatief natuurlijk, maar het beste kan je het beschrijven als beduust een beetje. Uh, de mensen hier... Die staan achter het leger die ik sprak, eh, ook nogal dus omdat het leger aanwezig is bij een van die bruggen over de Nijl. Maar eh, die staan ook achter de regering op dit moment. Maar ja, toch wel geschrokken natuurlijk van die beelden die gisteren op al die televisiekanalen hier ook zijn uitgezonden.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 Ook in de regio wordt gereageerd op de gevechten tussen het leger en de demonstranten in Egypte. Zo veroordeelt de Turkse premier Erdogan het geweld in Cairo. Volgens Erdogan moet de VN-veiligheidsraad snel bijeenkomen. En hij noemt het Westen hypocriet, omdat ze publiekelijk het woord staatsgreep niet gebruiken. Maar in gesprekken met hem Erdogan wel. Ja, correspondent Bernard Bouwman. Eh, opmerkelijke uitspraken van de Turkse premier. Als we terugdenken aan het Taximplein in Istanbul. Kort geleden, daar werden de demonstranten toch ook door de politie verdreven. Waarom zegt Erdogan dit allemaal? Nou ja, Turkije ziet zichzelf als een regionale grootmacht. Dus Erdogan vindt dat hij wat moet zeggen. Uh, Turkije denkt, en zeker Erdogan die is zich ook zeer bewust van de erfenis van het Ottomaanse Rijk. dat maar zeggen, Turkije had toen de macht in de hele regio.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 En uh, daarna uh, heeft hij wel heel veel contact gehouden met Egypte... maar hij heeft natuurlijk ook zelf heel veel problemen gehad in uh, Turkije. Maar nogmaals, hij ziet zichzelf als, als, als Turkije als regionale grootmacht. Dus hij vindt nu echt dat Turkije iets moet doen. En daarom zijn oproep om de VN-veiligheidsraad snel bij elkaar uh, te, te krijgen over dat geweld in Egypte. Bernard Bouwman, dankjewel. Een groep van bijna twintig prostituees die tot voor kort in Utrecht werkten, hebben een eigen coöperatie opgericht. En ze willen daarmee zoveel mogelijk vrouwen een veilige werkplek bieden. Die prostituees werkten aan het Zandpad en achter het raam in de Straat. En daar kwam eind vorige maand een eind aan... toen de gemeente Utrecht de werkplekken sloot... omdat sommige vrouwen het slachtoffer waren van mensenhandel. Die vandaag opgerichte coöperatie probeert nu werkplekken te regelen... voor de prostituees, vertelt hun advocaat. ...mogelijk voor een eigen boot. Er zijn twee mensen die, die hebben gezegd... ...oh, wij willen wel zorgen voor een boot. We zijn in onderhandelingen met het, de huidige expatant... ...om zijn boten te huren. En ja, de burgemeester heeft zelf ook aangeboden... ...om voor vervangende ruimte te zorgen. Dus daar zijn we ook nog wel erg benieuwd naar. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ja, zo aan het eind van de ochtend... ...heeft de politie in het Drentse Valtermond... ...een einde gemaakt aan een gijzeling... Ernst Dienstmeijer van de politie Noord-Nederland. Wat was er in Veltermond aan de hand? Wij kregen een melding halverwege de ochtend. dat er een gijzeling gaande zou zijn in een woning. We zijn daar met vrij veel mensen naartoe gegaan. Uh, waarbij op voorhand ook al een arrestatieteam is uh, in, uh, ingelicht. Uh, nou, in de loop van de ochtend uh, is, zijn er twee mensen aangehouden. Er is iemand in de woning uitgekomen, mogelijke verdachte die heeft zich die is aangehouden. En het arrestatieteam is de woning ingegaan. Daar is een tweede verdachte aangehouden. De situatie is uh, rond uh, 20 voor 12 onder controle gebracht. Uh, alle mensen die het betreft die zijn meegenomen voor uh, verhoor. En um, nou ja, er gaat nu verder onderzoek plaatsvinden. Of er inderdaad een gijzeling heeft plaatsgevonden, dan wel iets anders. Wie zouden er nog meer in dat huis zijn? Twee verdachten. Wie werden er dan gegijzeld? Ja, er, zou er zouden meerdere mensen tegen hun wil in de woning worden vastgehouden. Dat was de melding en uh, daar hebben wij op ingezet. Mannen of vrouwen? Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Een nee. grote inzet uh, was er dus. Was er wel eens vaker overlast in die woning? Nee, bij mij weet ik niet. Dat zijn al dat andere informatie die ik op dit moment niet heb... Um, dus uh, ja, er zijn heel veel vragen die op dit moment niet beantwoord kunnen worden. Dat betekent dat we nog heel veel te onderzoeken hebben. De berichten waren ook dat de melding van de gijzeling zou komen uit dat huis, klopt dat? Volgens mij wel, uh, maar ook daar moet ik even een slag om de arm houden uh, waar precies de melding vandaan komt. Oké, okay, twee mensen aangehouden en nu is weer alles ja. rustig in Valtemond? De, de rust keert langzaam weer. Uh, de afzetting uh, wordt opgeheven, de woning wordt afgesloten voor onderzoek... er wordt nog wat voeten afgesleept en uh, ja, we hebben nog een en ander te doen. Meneer Ziensmeijer van de politie Noord-Nederland, dank u wel. Graag gedaan. Israël en de Palestijnen gaan wekelijks onderhandelen. De ene keer in Jeruzalem en de andere keer in Jericho. Dat hebben de twee partijen vannacht afgesproken... in het eerste vredesgesprek na bijna vijf jaar.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 In het Limburgse Megelsum heeft de politie 340 kilo hash gevonden. Die drugs lagen in een camper achter een huis... en hebben volgens de politie een straatwaarde van een miljoen euro. De politie ging na een tip over drugs, een kijkje nemen bij dat huis... en daar zagen agenten een grote tent staan met daarin de camper met drugs. Een 51-jarige bewoner van het huis is aangehouden... en de Limburgse politie doet verder onderzoek. Het Openbaar Ministerie staakt de vervolging van de verdachten in de Maastrichtse sarinzaak. Die in het Paasweekend in het nieuws kwam. In die zaak werden een vrouw en twee mannen verdacht van een poging tot bezit en gebruiken van sarin. Een uiterst giftige stof. Ze werden in april al vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het OM over het seponeren van die zaak. We hebben op dit moment geen aanwijzingen, niet voldoende aanwijzingen om te kunnen stellen dat zij nog verdachten zijn. Dat betekent niet dat je, eh, als er ooit weer eens hè, op de een of andere manier nieuwe feiten en omstandigheden naar boven komen, dan, dan kan een persoon opnieuw als verdachte worden aangemerkt. Maar daar is op dit moment helemaal geen aanwijzing voor. In het onderzoek werden opgravingen gedaan in een veld bij Maastricht. De politie had aanwijzingen dat een van de verdachten op het punt stond om die stof op te graven. Maar er is uiteindelijk geen giftige stof gevonden. Ook gewone bankmedewerkers moeten binnenkort een eet afleggen. Minister Dijsselbloem wil dat die regeling ingaat in 2015. Het is ook een idee van de banksector. Sinds begin dit jaar moeten bestuurders en commissarissen van banken... de eet of de belofte afleggen. Ze moeten beloven dat ze integer zullen zijn... en dat ze het belang van de klant voorop stellen. En Dijsselbloem vindt dat ook medewerkers die contact hebben met klanten... en effectenhandelaren de eet of de belofte moeten afleggen. In het Mont Blanc gebied in Frankrijk is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Man van 29, hij was met twee anderen aan het klimmen in het skigebied Grand vlak vlakbij Chamonix. Toen hij viel, hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het weer was in elk geval goed. Een reddingsteam kon niks meer voor de man doen. Twee anderen bleven ongedeerd. Woonwarenhuis IKEA waarschuwt voor een aantal kinderproducten. Volgens IKEA kunnen bij twee type kinderbedjes een metalen staaf afbreken... waardoor er een scherpe rand aan de zijkant van het bed ontstaat. En die kan tot verwondingen leiden, schrijft IKEA in advertenties in verschillende kranten. IKEA deelt reparatiesetjes uit aan mensen die dat bed in huis hebben. En het woonbare huis waarschuwt ook voor het snoer van enkele wandlampen. Die lampen en het snoer moeten minstens een meter naast een box of een bedje hangen... om volgens Ikea het gevaar op verstikking door het snoer te voorkomen. Sport. Marion Bartoli heeft heel abrupt haar tennisloopbaan beëindigd. Tijdens een emotionele persconferentie maakte de Française bekend... dat blessures het haar onmogelijk maken om te blijven tennissen. Bartoli behaalde acht toernooizegers, waarvan de laatste wel de mooiste was in juli. Toen was ze de beste op Wimbledon. En juist daarom verraste het nieuws van haar afscheid ten de tenniswereld volgens commentator Mark Brasser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 Een sporter is dan normaal op, op, op zijn sterkt. maar ze heeft wel al een carrière van 13 jaar achter de rug. Eh, het is niet een speelster eh, met een enorm talent, en niet een hele natuurlijke tennister. Ze heeft een dubbelhandige voorhand, een dubbelhandige backhand. Ze heeft er altijd heel erg hard voor moeten werken. En eh, ja, nou ja, goed, eh, nogmaals, zij heeft de, de, de keuze gemaakt en het, het is eigenlijk wel ja, op zijn Bartoli's. Ze is eigenlijk altijd de eigen gang gegaan in het circuit, heeft haar eigen keuzes gemaakt, de eigen weg gevolgd. Ja, en daar past dit eigenlijk perfect bij. En er was meer slecht nieuws voor de Franse tennisfans. Joe wilfried Songa heeft afgezegd voor de US Open. Die eind augustus van start gaat. Zonga heeft nog te veel last van een knieblessure... die hij op Wimbledon opliep. Wielrenner Laurens Tendam heeft zijn contract bij Belkin... met twee jaar verlengd, tot eind 2015. De chronische renner van 32 maakte in de afgelopen Tour... de Frans indruk. En hij stond in de belangstelling van diverse andere ploegen. Maar ten Dam heeft besloten dat hij bij Belkin blijft. En Erik Valkenburg speelt de rest van dit seizoen bij Go Ahead Eagles. Valkenburg komt op huurbasis over van AZ, waar hij niet veel speeltijd kreeg. Vorig jaar werd hij al uitgeleend aan NEC. En bij Go Ahead Eagles wordt hij herenigd met coach Fouke Boy, die hem bij Sparta in het profvoetbal liet debuteren. Het is 13 over 12. We gaan naar Johnson Hoka bij de ABB. Ja, met files op de ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. 3 kilometer voor de Koentunnel door een ongeluk. En op de A12 Den Haag-Utrecht. In beide richtingen bij Zevenhuizen staan files van 2 kilometer. Op de rijbaan richting Utrecht is een automobilist onwel geworden. En die wordt nu gereanimeerd. Op beide rijbanen is maar één reis ook open. Op de A16 richting Breda is de rechte tunnelbuis van het Drecht-tunnel... afgesloten door een pechgeval. Er staat inmiddels 2 kilometer file. A28 Amersfoort Richting Zwolle, tussen Wezep en Zwolle -Zuid, 6 kilometer na een ongeluk. En op de A76, Heren richting Geleen. Er zat een vrachtwagen stil bij Geleen. Er staat inmiddels 3 kilometer file. En bij Geleen is de rechterreis ook afgesloten. Hoofdpunten van deze uitzending. Het officiële dodental van het geweld van gisteren in Egypte is opgelopen tot 421. En Turkije wil snel overleg over Egypte in de VN-veiligheidsraad. En een gijzeling in het Drentse Valtermont is beëindigd.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 Tijdelijk uitgerust met navigatiesysteem en achteruitrijcamera vanaf 18.995 euro. Ontdek meer op Kia.com. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Angela Carper denkt met u mee. Ze is op Facebook in actie begonnen om nieuwe, andere, betere, frissere... deskundigen en commentatoren op tv te krijgen. We gaan zo meteen even met haar bellen. In het mediaforum echte Jan Heemskerk, blademaker en eh, journalist... Aad van den Heuvel. Het gaat onder meer over de slechte economische cijfers. Die beheerste de nieuwsrubrieken en de talkshows gisteren. En iedereen zocht zo zijn eigen manier om de killercijfers inzichtelijk te maken. Het NOS Journaal ging een taartje eten om de boel te duiden. Appeltaart is nogal recessiegevoelig, zegt een van de grootste appeltaartproducenten van Nederland. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Stijn en die komt uit Wageningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Gisteren kwamen in Egypte drie journalisten om het leven. Een Britse cameraman die met een team van Sky News verslag deed van de ontruimingen toen hij werd beschoten. Verder een verslaggever van een Egyptische krant. En een verslaggever uit Dubai die niet voor het werk in Egypte was. Daarnaast raakten meerdere journalisten gewond. Esther Meerman, goedemiddag. Esther, je bent freelance journalist in uh, Egypte. Ik hoor wel geruis, maar ik hoor geen Esther Meerman. Esther Meerman. Nou, dan gaan we gewoon door. Uh, we bellen haar zometeen uh, eventjes terug. Uh, van komkommertijd is bij de collega's van nu.nl geen sprake. Hoofdredacteur Geert-Jaap Hoekman was een tevreden mens... toen hij de bezoekersaantallen van zijn site zag. Ja, wij zien juist uh, in de zomer een, een stijging in ons bezoek... Uh, in vergelijking met, met voor de zomer. En dat komt uh, met name door uh, de groei op mobiel. Uh, wij zien, uh, ja, waar mensen vroeger nog... ...naar de kiosk liepen voor uh, de krant van, van gisteren of eergisteren, als je geluk hebt... ...kijken mensen nu gewoon voor het nieuws uh, in de app van nu.nl uh, ...op de camping of in een hotel. En uh, Ik denk dat dat wel uh, grote gevolgen kan hebben. Normaal gesproken komt ongeveer 6% van het bezoek uit het buitenland. Dat is nu drie keer zo hoog. En die bezoeken komen vooral uit Frankrijk, Duitsland en Spanje, de vakantielanden dus. Die uh, grote gevolgen, wat bedoelt hij daar eigenlijk precies mee? Ik begrijp heel goed dat een uh, voorlichter uh, natuurlijk niet nieuws gaat uh, brengen... of iets, iets, uh, een idee wil lanceren op het moment dat hij denkt dat niemand uh, het leest. Hè? Dat Hij denkt dat de kranten niet gelezen worden en dat er niemand naar tv kijkt. Maar ja, wij tonen nu aan dat dat niet zo is. Uh, dat mensen juist meer uh, het nieuws lezen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat voor gevolgen heeft. En ook voor de politiek. Ik bedoel, Je weet, uh, ja, die, de, de mensen zijn geïnteresseerd en, en lezen het nieuws... Dus... Ja, waarom horen we jullie niet? Hoekman sluit niet uit dat de zomer in de toekomst... een van de drukste periodes in de journalistiek zal worden. Voor de tweede dag op rij moeten lezers van kranten van het Wegener-concern... het vandaag doen met een noodeditie. Wegener geeft bladen uit als de Gelderlander, Twentse Courant Toebantia en de Stentor. Dat heeft allemaal te maken met een computerstoring... die dinsdagnacht al is ontstaan. En daardoor kunnen de kranten niet op de normale wijze worden gedrukt. Deze week is in het tv-lab vernieuwende tv te zien via Nederland 3. Vanavond onder meer een programma over vrouwenborsten. Schrijfster Jasmin Allas gaat op een ontdekkingstocht... naar de invloed van de borst op mensen en maatschappij. En dat vertelt ze, oh, daar vertelt nu over programmamaker Mildred Roethof. Dit is eigenlijk de nieuwe keuringsdienst van Waarde... waarbij dan de vrouwenborsten centraal staan. Uh, het is nieuw omdat er nog nooit eerder over dit onderwerp... echt op deze manier aandacht is besteed. En er is zoveel te vertellen, er is zoveel te zeggen over de vrouwenborsten... Het is echt uh, ja, het is heel bijzonder. En als je nou gewoon kijkt wat die vrouwenborsten in het verleden allemaal hebben veroorzaakt. en nu nog steeds uh, veroorzaken. Dus wij willen gewoon eigenlijk uh, alle geheimen. en alles wat er te vertellen valt over de vrouwenborsten. dat willen we gewoon ontrafelen. En uh, dat doen we in binnen- en buitenland. We gaan over. we spreken met heel veel vrouwen, maar ook met mannen. Uh, zo hebben we in het programma het. Borstendeskundige instituut, nou, dat moet je natuurlijk zien uh, met een knipoog. Maar uh, daar vertellen mannen ook van wat die vrouwenborsten ook bij hun doen. Hè, Jan Mulder, Roe Verveer, Damaru, die vertellen allemaal uh, ja, hoe het komt dat zij zo in verwarring raken door die vrouwenborsten. Dus het is uh, al met al een uh, heel enerverend, spannend ja, journalistieke ontdekkingstocht. En waar de vrouwen zelf heel erg open zijn en mannen ook. Aanbevelingen bevelingen komen dus van documentairemaker Mildred Roethof. Ontboezingen van de NTR is om vijf voor half elf vanavond te zien... in het tv-lab op Nederland 3. Ja, eh, journalisten dus die omkomen in Egypte. Eh, drie gisteren maar liefst. Esther Meerman is freelance journalist in Egypte. Esther, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kreeg jij dat nieuws van die omgekomen collega's te horen? Uh, en die cameraman van Sky News, dat kreeg ik vrij snel te horen. Want dat is natuurlijk binnen de internationale journalistencommunity. Dus dat kreeg ik via sms te horen van mensen die hem kenden, die met hem samengewerkt hebben. En die andere twee waren Egyptische journalisten. En daar kwam ik eigenlijk s'avonds toen ik thuis kwam pas achter, via het normale reguliere nieuws. Doet dat dan iets met jouw eigen handelen daar? Ehm... Ja, nou ja, je moet altijd voorzichtig zijn, dus in dat opzicht, nee, niet echt. Nee, want hoe moeilijk is het om daar te werken als journalist? Um, nou ja, het is gevaarlijk vooral, omdat er nu uh, je, loopt, je loopt tussen de rellen... en je loopt tussen de traagassen en er wordt op je geschoten. Um, dus ja, in dat, in dat opzicht is het moeilijk. En in Egypte is het uh, altijd extra moeilijk als vrouw zijnde. Uh, omdat uh, ja, je wordt veel lastig gevallen door mannen. Dat heb je ook zelf ervaren? Ja, ja, dat heb ik zelf ervaren. Ja, ik heb ooit iemand uh, uh, ik heb een paar weken geleden nog iemand van een uh, trap afgeduwd, omdat hij armen zat. En ik heb uh, een tijdje geleden heb ik iemand met een uh, sleutel in zijn gezicht gekrast, omdat hij ja, omdat hij armen zat. Hmm. Ja, uh, goed, dus een beetje assertiviteit uh, is wel nodig daar. Maar dan, dan nog even over die situatie, bij die ontruimingen van het plein, hè? want die cameraman is daar bijvoorbeeld omgekomen van Sky News. Ja. Uh, zijn journalisten daar ook als journalist herkenbaar, bijvoorbeeld? Ja, maar ik, had, uh, ik ben gisteren met opzet ben ik niet naar die uh, ontruiming toegegaan. Omdat een collega van mij, die is, uh, dat is een doorgewinterde oorlogsjournalist... en uh, die belde mij, die zei van nou ja, ik, uh, ik ga weg, uh, kom maar niet... want het is hier levensgevaarlijk, de kogels vliegen om de oren. Dus ja, als een doorgewinterde oorlogsjournalist tegen mij zegt van... Uh, kom maar niet, het is hier te gevaarlijk, ja, dan ga ik niet. Dus ik stond er eerlijk gezegd ook niet heel erg van te kijken dat er... Uh, een buitenlandsjournalist journalist was omgekomen. Nee, want het lijkt me ook lastig inschatten wie de good guys en de bad guys zijn... als die er al zijn. Nou, in, in, in dit geval was het natuurlijk heel makkelijk. Of mensen, heel makkelijk. In dit geval was het het onderscheid was makkelijk te maken. Want uh, er staan mensen in uniform tegenover je... en jij staat aan de kant van de, van de moslimbroeders. Maar ja, dat, dat, dat is wel eens anders. Ik bedoel, als je tussen twee burgerpartijen staat... dan is het wel eens heel lastig om erachter te komen... Uh, bij wie je nou precies staat. En dat kan ja. soms even duren. Ja. Jij, de, jij hebt ook verslag gedaan vanuit een kamp van die moslimbroeders. Is het moeilijk eigenlijk om met hen in contact te komen? Nee, op dit moment helemaal niet. Omdat uh, ja, ze voelen zich uh, achtergesteld en Ze willen graag dat uh, hun verhaal in de internationale media komt. Dus als je daar aankomt, dan krijg je thee, koekjes, gratis eten. En ze willen iedereen praten tegen je. Ja. Um, goed, nou ja, een beetje een inkijkje van hoe journalisten moeten werken op dit moment in Egypte. Dankjewel voor je verhaal, Esther Meerman vanuit uh, Cairo. Het nieuwe tv-seizoen moet nog beginnen en uh, toch is er alweer kritiek op uh, programma's. Forensisch arts Angela Carper, op Twitter bekend als uh, CSI-doctor... is op Facebook een actie begonnen om nieuwe, andere, betere, frissere, deskundige... en betere commentatoren op uh, tv te krijgen. Een, uh, een nieuw bellijstje voor de wereld draait door, heet de actie... Want willen we alweer Jan Mulder of Prem Radakizoum horen. Angela Carper, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waarom deze actie? Um, nou, omdat ik uh, merk dat uh, in de tv en media heel veel dezelfde mensen... ...naar mijn gezichten roeleren. Als mensen eenmaal bekend zijn als expert of als leuk op tv of goede mening... ...dan blijven die uitgenodigd worden. Zodat er ook heel veel ja, nieuwe, frisse mensen zijn. Maar misschien juist die maar, die misschien wel om die, om die reden dat ze gewoon een goede mening hebben... Ja, is ook zo. Maar er zijn ook nieuwe mensen die er moeilijk tussen komen. Of die niet zeggen, hé, hey, ik ben leuk voor bij <kijkt> En die wilde ik een kans geven. Ja. Dus, je kunt ook ja. zeggen, waar bemoei je eigenlijk mee? Ik bedoel, ieder zijn ja, vak. Is ook zo. Mag ook. Het was ook meer een suggestie. En als mensen zeggen, waar bemoei je mee? Dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> ja, maar ik heb het al eerder gedaan met misdaadvrouwen. En dat werd goed ontvangen bij redacties. Een misdaadvrouwen, misdaadvrouwenlijst, even uit? Ja, een misdaadvrouwenlijst. Ik was bij de Bali bij een debat... Over misdaad. En toen zaten er alleen maar heren van rond de 50 die aan het debatteren waren. Terwijl er echt heel veel jonge vrouwen tegenwoordig in dat vakgebied zitten. Ja. Dus had ik zoiets nou ik ga een lijstje opstellen. Want ik ken zoveel vrouwen die daarin deskundig zijn. En dan ben ik gaan mailen naar de balie en naar de redacties. En die vonden dat erg leuk. Ja. Ik ben wel open ervoor. Want ja. Dus... Ja, jij bent forensisch arts. En als je dan, ja. Dus die ergert er ook aan dat, dat je dan over jouw beroep. zeg maar. te weinig goede informatie krijgt in dit soort programma's. Wat, ja, wat meer representatief is voor de bevolking... en de mensen die zich daarin bevinden. Ja. Hoe ga je ja, nou checken of iemand ook echt een goede gast is... voor zo'n programma? Uh, nou ja, een deel of ken ik, of ken ik via Twitter... of wordt aangedragen door meerdere mensen. Ik check ook LinkedIn. Kijk, 100% zeker dat iemand goed en deskundig is... zal ik ook nooit zeker weten. Maar ik probeer wel deskundigheid te verifiëren... als mensen al lang onderzoeker zijn aan meerdere, meerdere universiteiten... dan hoop ik dat ik dat goed gecheckt heb. Maar ja... Nou, kijk, maar die, die rubrieken, zoals jij noemt, dan de wereldrijd door bijvoorbeeld, die, die zitten natuurlijk zelf ook niet stil. Zij zijn zelf ook wel voortdurend op zoek naar originele mensen. Is ook zo. Is ook zo. En daar doen ze ook heel erg hun best voor. Ik denk alleen dat ik een iets wat ander netwerk aanboor dan zij zelf. Ook meer wat meer mensen uit de academische wereld. Nou, dus... Tijdje terug was er ook zo'n soort actie om meer uh, goede vrouwen op tv te krijgen. Ja. Heb je dat gezien of niet? Nee. Oké, okay, nou toen zaten er een paar bij de wereldwijd door en die deden, vond ik persoonlijk, hun eigen zaak nou niet echt, echt goed of zo. Die <laughs> ja, ja, ik zit hier wel, maar eigenlijk, eigenlijk heb ik nog nooit wat gezien. En... Wie, wie waren dat? Ja, ik, ik weet de naam al niet eens meer, kun je nagaan. Oké, okay, ja, maar ik, het is niet mijn bedoeling om zomaar mensen of vrouwen op tv of in de media te krijgen. Want je moet gewoon goed zijn. En ik vind dat ongeacht geslacht. Ik vind het echt onzin dat je iemand uitnodigt op basis van geslacht. Maar als ik een goede vrouw weet, wil ik hem wel aandragen. Ja. Maar niet omdat ze vrouw is. Ik vind het totaal onzin. Nee, oké. Okay. Heb je al een reactie ja. gehad van De Wereld Draait Door? Uh, nou, hoe heet dat? Ik ken uh, Kiki die bij uh, de redactie... Nee, niet Kiki. Sorry. Ja, iemand die bij de redactie werkt, die altijd ziet van... Oh, wat handig dat jij het werk voor me doet. Uh, oké, okay, ja. Ja, dus ja. die reageerde wel positief. Want jij bent ja. op, op Facebook, zagen wij de alleenheerser alleen van deze groep. Ja. Dus jij je reageert met ijzeren vuist over die lijst. Ja, ja. ja het is ook heel moeilijk, want... Uh, het, het loopt nogal storm en veel mensen zeuren dat we erop willen. En het is niet eenvoudig. Nee. Ik dacht het was meer een beetje grappig ludiek begonnen. Maar mensen nemen het heel serieus. En willen er heel graag op. Wij gaan kijken op dat lijstje. En als er maar enigszins een aanleiding is... dan zullen we iemand uitnodigen van het lijstje in ons programma. Dat beloof ik je bij deze. wel super. Dank voor het verhaal. Angela Karper. Uh. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, daarin besteden we deze week aandacht aan de radiospelletjes. En dan kun je natuurlijk niet om 50 pop of een envelop heen. Dat werd tussen 1978 en 1987 gepresenteerd door Tom Mulder. Hij deed dat op Hilversum 3. Het principe was erg simpel. Beantwoord een vraag en dan mag je kiezen tussen 50 gulden. Dus 50 pop, contant dus, of een envelop met een onbekende prijs. Kandidaat aan de lijn van 12 voor half twee... ...of een donkere donderdagmiddag. De donkere dagen voor kerstmis zeggen ze wel eens. En misschien heeft Bernadette de wijsheid uit het oosten. Bernadette Schoenmaker, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik dacht van John Lennon... ...en This is Christmas. Uh, goed gedaan, het heet eigenlijk een beetje anders. Zo, uh, uh, so this is Christmas? Ja, het, het heeft geloof ik een iets andere titel. Iets met happy of zo. Happy Christmas. Ja, gelukkig. Ja. Okay. Goed zo, vijftientjes. Okay. Nou, een enveloppe hè. Welke moet het zijn? Nou, ik dacht van 52. Nummer 52. De laatste week van het jaar. Maar dat was niet de reden, denk ik. Nee, het is de leeftijd van mijn man Tom en ik bij elkaar. Ja. De enveloppen liggen allemaal verkeerd om. Oh, oh, oh. Straks eventjes het productieteam onderhouden. Uh, envelop nummer 52 heb ik hier. En wat komt eruit, uitrollen? Eh... Uh... Uh, ze zeggen in de staatsloterij, het is een eigen geldje. Je krijgt voor ons een koekenpan te van 50 gulden. Yeah. <tiedert> nou oh ja, dat wil ik eigenlijk wel aan toe, want ons wordt een beetje oud. Ja, dus het komt mooi uit. Ja, prima. Spelletjes nog steeds te horen trouwens bij Radio 10 Gold. Bij het 25-jarig jubileum van die zender, dat is een paar maanden geleden... speelde Tom Mulder het nog één keer. 50 pop of een envelop. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Heemskerk, een van de echte Jannen hier op Radio 1. En eh, bladenmaker Aad van de Heuvel is al jarenlang journalist en programmamaker. Hartelijk welkom allebei. Eh, de hele ochtend al op Teletext op de 101. Eh, het stond de hele tijd ook bovenaan, maar ze waren volgens mij ook heel druk met andere zaken. Egypte bijvoorbeeld. Eh, Telegraaf Media Groep nog eens eh, 350 arbeidsplaatsen. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarscijfers. Jan Heemskerk, de kostenbesparingen zijn volgens het bedrijf noodzakelijk om de aanhoudende daling van de inkomsten, vooral uit advertenties, te bestrijden. Hebben ze daar iets verkeerds gedaan? Ja, kennelijk. Of de markt is dermate veranderd. Ik bedoel, iets verkeerd doen is het lijkt me een redelijk relatief ding. Uh, het is heel tragisch dat 350 mensen uitgaan. Maar ja, het media landschap, we gaan het nog uitgebreiden. We hebben veranderd dermate snel. Dat uh, ja, klassieke structuren werken niet altijd meer. Daar komen mensen dan achter ineens. Moet alles anders. Het is niet leuk, maar... Uh, ja, of je nou verschuldigd moet spreken, ja, misschien zijn ze niet met hun tijd meegegaan, misschien kan het niet anders meer, ja. ik weet het niet. Want de Telegraaf Mediagroep is natuurlijk meer dan alleen maar de Telegraaf. Ja, dat zijn vooral de, de digitale activiteiten waarin gesneden wordt, notabene. Dat, dat de benen, de nieuwe media, ja. uh, nou, kennelijk ontdekken ze dat daar de, het vertrouwen voor die modellen niet op werken. Want ze hebben ook allemaal overnames gedaan, Hives enzovoort. Ja, en zo, hibes, we hibes, dat dan dan een paar grote fouten ja. in, in, die overnames die gedaan zijn, bijvoorbeeld Hives. Uh, ja. Ja. Is en dat de, de reden dan? Nee, ik denk dat die advertentieinkomsten natuurlijk niet uit de lucht gegrepen is. Je, je kan het als consument onmerken. merken. Kijk maar eens in je, in je volkskrant en al die andere kranten. Het wordt echt een stuk minder hoor. Ja. Maar, maar ja, dat is, de, de, is niet helemaal waar. Het wordt niet een stuk minder. Het verspreidt zich over een aanzienlijk groter aantal media. Ja, en dat is precies. een beetje het probleem. De mensen hebben niet meer geld te besteden, de adverteerders. En besteden misschien zelfs wel meer. Maar het houdt ergens op. En het gaat, nou ja, daar hebben we de taart alweer, de appeltaart. Het moet ja. in veel meer stukjes... En er blijft er per stukje minder over. Ik vrees dat dat het algemene probleem is. Ja. Even over de krant, want dat is toch een van de boegbeelden van de TMG-groep. Daar is ook best wel kritiek op. Gaat niet mee in de moderne wereld? Nee, zeg de positie van de redactie van de Telegraaf onder leiding van Paradijs... die is hartstikke sterk. En uh, ik weet het niet, ik uh, volg die krant niet op de voet. Maar ik denk toch dat ze een beetje de aansluiting aan het missen zijn... met dat uh, oude pop populistische volk waartoe ze zich altijd wenden... En uh, wat er ook gebeurt met die telegraaf, die krant verandert niet. En dat is wel vreemd de laatste jaren. Je zou toch denken van, er moet een soort verschuiving zijn. Er moet toch meer uh, uh, verbinding worden gezocht met je lezers enzovoort. Ik dat meen het, juist dat Paradijs juist, tenminste die afgelopen paar jaar... een wat populistische koers had ingezet. Ja, en dat, nou en is. dat is nou precies verkeerd geweest. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, ja, je, je lezer verandert. Wat, wat kan er beter Jan? Hoe moet het veranderen? Oh, ik ga het gaat mij niet vragen hoe je de Telegraaf nou moet Jij ja, hebt dus, ook aan de kant van de directie gezeten, bij Bladen. En dat ja, de... nee, nou ja, ik, ik, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of de Telegraaf zoveel verkeerd doet. Ik, de, de, de, het is een, de, mensen kopen minder kranten mm -hmm. en de Telegraaf is de Telegraaf. Maar niet alleen de krant bedoel ik ook, maar meer de, dat hele consument. Nou ja, wat ik heel sympathiek van de Telegraaf vind... is dat ze nooit, en ook al niet toen, toen ik daar met FHM werkte... is dat uh, inmiddels 15 jaar geleden uh, bang is om nieuwe ontwikkelingen in te stappen. Zij waren er heel snel bij met het overnemen van televisiestations, ze hebben dat hijf toch wel mooi gekocht. Je kunt niet zeggen dat ze hun nek niet durven uitsteken... en nee. niet experimenteel de media verbreding hebben aangedurfd. Alleen ja, ze zijn daar misschien toch wat roekeloos in gebleken... Ja toen bleek dat je daar niet zomaar geld mee verdient. Maar ja, en zoals nu het, de, de mensen ook weer zeggen... ja, hij heeft zo'n daarmee. Nou, misschien moet het wel een, een proeftuin worden voor nieuwe digitale activiteiten. Dat vind ik dan toch alweer een dapper geluid. Ja. Uh, we gaan het zien, uh, wat ze daar allemaal gaan doen bij uh, de thema. Ja, het verdomd vervelende is natuurlijk dat het zich ook uitstrekt over regionale persen. Die, die, die dalende inkomsten en uh, de, de verspreiding van die advertenties ja. naar verschillende media... En in die regio gaat het dus heel de, erg fout de, dit, de, dit Dit algeleg. is nog een voorbode misschien van wat er nog verder al ja. gaat gebeuren. Echt honderden arbeidsplaatsen daar weg dus. Um, goed, als gezegd, we praten zo meteen door over andere zaken... in de media in deel 2 van het Forum. Dit is Radio 1. Nu het NOW Journaal, Jan van der Putten. Al Jazeera in Egypte meldt dat er een moskee in een moskee in Cairo nog zeker 250 lichamen liggen. Op beelden zijn rijen lichamen te zien in die moskee. Volgens de Arabische zender zijn de lichamen niet meegeteld in het officiële dodental. Dat staat op 421. Voor hebben de moslimbroeders weer een demonstratie in Cairo aangekondigd. In het Limburgse Megelsum heeft de politie 340 kilo hash gevonden. De drugs laag in een camper achter een huis... en hebben volgens de politie een straatwaarde van een miljoen euro. Een groep van bijna twintig prostituees die tot voor kort in Utrecht werkten... hebben een eigen coöperatie opgericht. Ze willen daarmee zoveel mogelijk vrouwen een veilige werkplek bieden. De prostituees werkten onder meer aan het zandpad. En Israël en de Palestijnen gaan voortaan elke week onderhandelen. De ene keer in Jeruzalem en de andere keer in Jericho. Dat hebben de partijen afgesproken in het eerste vredesgesprek na bijna vijf jaar. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Ik heb geen flauw idee wie daar zit. Dit keer John Soker. John? Goedemiddag. Ja. Op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer. Op de andere rijbaan staat 2 kilometer. Er is een automobilist onwel geworden. En die wordt nu gere gereanimeerd. Daar zijn die in beide richtingen maar is, is er maar één reis ook open. Op de A76 heel richting Geleen. Daar staat door een ongeluk bij Schinnen 2 kilometer. En daar is de reis ook dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Mensen denken eens dat die Johnse Hoker dan op onze knie zit. Maar die zit natuurlijk daar ergens in Den Haag op al die schermen te kijken waar die files staan. Hier wel aanwezig Jan Heemskerk en Aad van Heuvel voor het Mediaforum. Um, ja, het was weer droevenis troef gisteren. Uh, de CPB-cijfers en de CBS-cijfers kwamen uh, gisterochtend naar buiten. en nou ja, De toekomst ziet er inktzwart uit, zou je kunnen zeggen, als je alleen puur die cijfers bekijkt. Uh, Jan, moest jij bij voorbaat alweer zuchten toen je die aankondiging horen, van die cijfers kopen het nee, weer aan. Ik onderschrijf me niet zo heel erg van de gemiddelde Nederlander, denk ik, die denkt van nou ja, we, we, laten we maar een tikje voorzichtig aan doen. en eh, ik geloof ook, ik ben, ik ben van de school die denkt dat er een structurele eh, correctie moet komen. Dat we, zoals in het hoofdrelationale commentaar van de Volkskrant vanmorgen ook betoogd, eh, boven onze tand hebben geleefd. Eh, daar moeten we de prijs voor betalen. Dat wordt vervelend. We vallen terug naar pak een beetje het welstandsniveau van 2003. Het wordt nooit meer zoals het was in ieder geval. Dat weet ik ook weer niet. Dat, dat zou best nog eens kunnen. En, en, en misschien nog wel tijdens mijn leven. Maar uh, vooralsnog moeten we een stukje terug. En, en die klap die moet gepakt. En of je nou uh, probeert hysterisch de boel tot consumeren aan te zetten of niet... Uh, dat zal toch moeten, ben ik bang. Nou, twee kolonisten in de volkshand, onafhankelijk van elkaar... die zullen vast geen overleg hebben gehad... die hebben het over de self-fulfilling prophecy, hè? Wij zijn de crisis. En dan uh, wordt er ook wel gekeken naar de rol van de media daarin. Nou ja, het is ook een beetje zo natuurlijk... Uh, Jan verwoordde het zojuist al... We zien het met z'n allen gebeuren en we hebben weinig, weinig hoop verder dat het heel snel goed zal gaan. En dus blijft iedereen een beetje op zijn geld zitten en och, daar hebben we wel gelijk in misschien. Het wachten is gewoon denk ik op wat inspirerende woorden die we van onze premier niet hoeven te verwachten. Ik zag vanmorgen een pracht van een foto in de gaan staan ja. dat hij aan een wordt bordeelachtige bar in Curaçao aan het leunen is... met blauwe tennischoenen aan. Maar um, ik bijvoorbeeld heb... Uh, Hij je geeft zelf wel uitkreden. Ja, als ik nou eens niet aan die self-fulfilling prophecy wil doen. Je, je wordt ook ontzettend op het verkeerde been gezet vaak. Hè? Want alle economen die elkaar tegenspreken... Ja. Er is een Paul Krugman. Die man ja. die heeft god beter de Nobelprijs voor uh, ja. economie uh, gewonnen. En die zegt, kijk, die Belgen... die doen het veel beter ja. dan de Nederlanders. Want in België hebben ze een taalstrijd. Er gebeurt dus helemaal niks. En in Nederland zijn we voortvarend bezig de verkeerde kant op te gaan. Als zo'n man dat roept, dan, dan, dan, dan wie kan je dan nog vertrouwen? Nou, tegelijkertijd hoor ik Nederlandse economen zeggen, ja die man die weet helemaal niet hoe de situatie nee, precies, is. Nee precies. Maar dat is ook zo. Maar als je dus zo'n man dat hmm. soort dingen hoort roepen dan denk je, wacht eens even. Maar ik heb, uh, om, om een positief uh, uh, woordje te spreken, ik heb alle vertrouwen in die Dijsselbloem eigenlijk. Ze zijn op het ogenblik ontzettend aan het broeien. En ze begrijpen dat je ontzettend moet, uh, nou, voorzichtig wat? moet zijn met lastenverzwaring. Dat je moet hervormen en dat je moet stimuleren. Mm. En laten we nou eens even kijken wat er in september uitkomt. Ja. Maar nog even naar de rol van de media. Want Marcel van Dam bijvoorbeeld, die schrijft vandaag. het uh, gaat over, de, als voorbeeld de pensioenfonds. Hij zegt, veel oude mensen denken ten onrechte dat die pensioenfonds er straks leeg zijn. En breiden zich nu voor op de armoede. En dat komt door de berichtgeving. Ja, maar dat is een soort van... Uh, dat zijn de, de, de hysterie die er omheen hangt. En wat ik kwalijk vind, is dat er constant juist dat argument... is een soort rookgordijn van... we praten onszelf de crisis in, we praten zelf allemaal uit de crisis in... er is een crisis, er is een regering die constant zegt... te zullen bezuinigen, maar nooit bezuinigt, maar wel een lastenverzwaring doet. Uh, ik ben ook, sorry dat ik even de liberale ja, okay. kant van het verhaal pak. Dat stond ook in de opiniepagina's van de Volkskrant... namelijk een hele brave ouderwetse VVD'er die zei... ja, horis, er zijn hier wel degelijk dingen gebeuren niet... Die we, onze regering geeft nog altijd ieder jaar meer uit weliswaar... Iets minder meer, maar ja. nog steeds meer. Ja. Dus er gebeurt nog altijd niet wat wel moet. Namelijk dat er structureel iets aan die overheidsuitgaven wordt gedaan. Nou, als je dan in zo'n context uh, mensen gaat verwijten... dat ze een tikje somber zijn over de nabije toekomst... dan ben je rookgordijn aan het ja. optrekken. En dat doet van doms ook. Maar bijvoorbeeld de Telegraaf die heeft uh, gisteren uitgepikt... dat uh, Nederland, de economische groei volgend jaar... 0,75 in de, in de plus is... Dus dat, zo kan je het ook brengen natuurlijk. Ja, dat zeg ik nog net. Ja, nee, dat dat ik ben niet zo ontzettend pessimistisch. Er zijn natuurlijk een paar rare uh, maatregelen genomen. Onder andere die pensioenen waar Van Dam het over heeft. Waar die groot gelijk in heeft. Want dat heeft er erg getikt hoor. Dat nee, die pensioenen euh, achteruit gingen en zo. Dat heeft het vertrouwen ontzettend ondermijnd. Waarom is dat eens gebeurd? Dus. Door die rare rekenmethode van die 2%. Enfin, ik zal er verder niet op ingaan. Dat is heel ingewikkeld. Maar dat is ook maar een aanname geweest mm -hmm. van autoriteiten. Maar ik, ik, ik, ik jongens, het, het gaat helemaal niet zo ontzettend de slecht in dit land. We hebben te maken is. met de zorg die een beetje speciaal is nee. in het land. Met name de, de, de woningbouw, de, de huizenmarkt is heel speciaal in dit land met al die subsidies. Ja, dus dat je noemt, verhaal. Je noemt een paar hele nadrukkelijke. en voor ons zijn situatie specifieke problemen. Maar, maar dat mag je dan toch ook hardop zeggen. En zeggen: Nou, dat is zeker, inderdaad zeker. een probleem. Zeker. Hier zijn we niet zomaar uit. En ook, en ook niet als we allemaal ineens auto's gaan kopen. Zeker. En dat is wat mij echt zorgen baart: nee. is dat er dus constant dit rookgordijn wordt opgeworpen. Ja, in De van domheid waar je mee geconfronteerd inderdaad wordt. inderdaad, de dat er wel daar een heel ja. ander geluid zou moeten zijn. Dan nog even de manier waarop het in beeld gebracht wordt. Want dan heb je dus kille cijfers. en dan wil je als maker iets mee doen. En, en dan gaan we een appeltaart eten. en dat wordt dan een soort. ja leidraad voor om die cijfers een beetje inzichtelijk te maken. Ja, ja het deed me denken aan een oude pater... die bij de KRO de dagsluiting verzorgde... en dan met een zak met aardappelen kwam... om de ondergang van het, van het avondland te illustreren. Stapte je toen? Uh, nee, absoluut ja. niet. En die, die appeltaart heb ik ook niet helemaal begrepen. Ach, je grijpt naar die middelen. Het journaal zou dat niet moeten doen trouwens. Maar ja, je probeert dingen inzichtelijk te maken. Maar wat ik dus ontzettend mis... maar dat is weer een cliché, andere mensen roepen dat ook... Waar is die minister-president eigenlijk, die is een paar dingen verteld? Ja. Nou, 2 september anders... schijnt hij een lezing te houden. Wanneer? Ja? 2 september. Ja, ja, ja, ja. Uh, hij is terug als het goed is in het land. Uh, dat had te maken met het overlijden ja. van Friso natuurlijk. Uh, we gaan naar die, die bellijst voor de Wereld Rijd Door. Of tenminste, niet alleen maar voor dat programma... maar voor meerdere programma's hier in, uh, in uh, Showbiz City, zou ik maar even zeggen. We hebben de forensische arts net gehoord. Angela Karper uh, heeft het nieuwe bellijstje van DWDD gemaakt... waarop experts staan die nog nooit op tv of radio geweest zijn. Goed idee, Jan? Ja, schitterend idee. Nee, je ziet het hier natuurlijk al. De Aad is natuurlijk een beetje oud, maar ik ben eigenlijk redelijk nieuw in dit, in dit genre. <laughs> en uh, ik zag ja. ook de charmante Janneke Willems, die hier ook regelmatig is... zag Z ik op het lijstje van staan. Dus jullie zijn stond op het lijstje. Die zijn allemaal al ontdekt dus. Met Brussel zag ik op het lijstje ja, het staan. Het enige dan. wat je een beetje van zou kunnen zeggen, is dat het inderdaad een beetje... de, want ik ken niet persoonlijk, maar veel, uit Twitter veel van die mensen ook... en er zitten een heel aantal dat buitengewoon bekwame en boeiende mensen bij... Ja. Maar dus ja, leuk idee, waarom niet? Ik, vind het, dus, ja. ik vond uh, mevrouw Karper, die we zojuist hoorden, ook uh, aardig. Want ik dacht dat er een sommige dame... Die, uh, nee, hoor, uh, een opgewekt die dat ludiek begonnen is. En uh, ik vind dat Jan Gelijk heeft... Uh, ik heb ook in dat lijstje zitten kijken. En als ik tot een redactie van een programma zou behoren... Ook Zelfs van Matthijs. zal ik er toch eens naar kijken? Ja. Is, uh, een paar dingen prikken, Jan. Het is natuurlijk wel zo. Er is wel vaker kritiek op. Hè? Waarom zit Jan Mulder daar nou weer? Maar goed, ja. je weet wat je krijgt... als je Jan Mulder hebt. en, ja. en uh, ja, Je kunt als programma toch ook kiezen voor je eigen duidelijk. Voor ja. je eigen formule. Ja. Dat uh, kan. Maar ik kan me voorstellen... dat, dat, dat, in het maar, ook, dat, je, dat je denkt... van, uh, ik, ik, ik wil ook presentie. Hè? Dus naast inhoud. En die mensen zijn inhoudelijk ongetwijfeld ja. heel goed. Je wil ook mensen die het leuk kunnen vertellen. Ik beeld me heus niet in dat ik hier om inhoudelijke kennis gevraagd word. Echt maar, wel, Jan. Het, het dus dat krijg je ook. Maar we hebben de neiging, dat is waar met z'n allen... Om, om toch weer wat terug te vallen op het vertrouwen. En ja, dat... maar je moet een duidelijke scheiding maken... Ja. ook in een programmaformule en de gasten die je uitnodigt. Tot je formule behoort, uh, tot het meubilair, Precies. Jan ja, Mulder. Ja, ja. Oké, okay, uh, dan moet je even afblijven, denk ik. Maar uh, de gasten die je uitnodigt in het kader van misdaad... of in de ja. economie... Of, dat is dus je best eens aan het kunnen verbreken. maar iemand anders. Liever, ja. Ja, ja. Mee eens. Oké, okay, duidelijk. Dan de Golden Age of Journalism. Uh, de journalistiek is begonnen aan een gouden tijdperk. Ik vertaal het maar even in het, uh, in het Nederlands. Dat schrijft de CEO, dat is de hoogste baas... van de Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider. Hij doet dat op diezelfde website. Um, Jan Heemskerk, een gouden tijdperk. Uh, dat is nou eigenlijk niet toch het eerste waar je aan denkt. Ook je nou Ook weer zo'n verhaal van de Telegraaf Mediagroep hoort. Nou ja, uh, misschien moet je uit elkaar halen... een gouden tijd voor de journalistiek... en een gouden tijd voor bedrijven die journalistiek exploiteren. Uh, het, het eerste zou zomaar kunnen... want er zijn nog nooit zoveel manieren geweest... waarop het nieuws de consument kan bereiken. En dat we zo dicht als we nu bij het nieuws staan... hebben we nog nooit gestaan. Dan kun je allerlei mits en maren. Maar dat is, moet, is toch zeker waar. Ik zie het ik mijn eigen media gebruik. Ik, bedoel, ik kijk uh, toch dagelijks naar de post online of nu.nl. Die heb ik toegevoegd aan mijn menu van kranten... Aan, allemaal maar. Dus, dus de rijkdom van journalistiek zoals die ons nu wordt aangeboden... de snelheid waarmee nieuws van A naar B zeilt. Hè, ze vallen nog niet, of je hebt de foto's al gezien... Uh, van de lijken in Egypte. En ja, in die zin is het waar. De, de, de rijkdom aan manieren waarop... en uh, nou. Mensen die zich tot dat domein mogen rekenen. Is nooit zo groot geweest. Want dat zegt hij ook. Hè? Iedere journalist op aarde kan in principe nu ieder mens op aarde ook uh, ja. bereiken. En uh, ja, de wereld is eigenlijk nog nooit zo goed geïnformeerd geweest. Dus dat maakt dat... Dat maakt is dat... mooi. Ja. We ja. krijgen ontzettend veel feiten. Hij, ontzettend hij, zei, veel informatie uit alle kanten. Ja. Uh, en nou nog de journalistiek. De journalist die dat, uh, dat tot zich neemt en verwerkt tot ja. bruikbare verhalen. Want hij zegt wel, we moeten daar wel voor de, de huidige vormen moeten overboord zetten. Dus het, het fenomeen van een krant, dat is straks gewoon wel... En dat ah, dat zal veel mensen pijn doen, maar dat, daar moeten we nog even ja, doorheen. Ik weet niet of dat zo is, maar dat, dat, dat staat in dat stuk inderdaad. En Er stond in Villa Media, dat blad van de, van de journalisten... daar stond een heel uh, groot, behoorlijk goed gedocumenteerd verhaal... in over datajournalistiek, over de enorme mogelijkheden... die je als onderzoeker hebt op dat internet... en alle gegevens die je kan bereiken... met daarnaast een man of een vrouw die dat weer grafisch kan verwerken... En op de derde plaats inderdaad die journalist die daar een echt verhaal van maakt. In welk medium ook, dan ook. Hè? Ja. Want, want iedereen journalist, dat is altijd mooi gezegd. Maar, ja, maar ja, is, in principe is dat toch niet zo. niet zo? Nee, dat, dat is zie ook je toch ook niet zo. Op maar het het he? omgekeerde is ook niet waar. Het is ja. nog niet dat iedereen die niet klassiek geschoold is... Uh, zich uh, in een keurige krant uh, publiceert. Nee. Dat er de rest van de wereld geen journalist is. Er is een enorm groot grijs gebied... En ja, ik denk toch wat je ziet... Uh, het kan zijn, hey, neem nou mijn eigen blad FHM... dat ophoudt in papieren vorm te bestaan... maar wel in digitale vorm doorgaat. Ik denk dat je dat soort dingen ook gaat zien. In die zin heeft deze CEO gelijk. Het, het, het, het, het mechanisme van de journalistiek... dat is nog nooit zo goed gegaan. En dat kan altijd beter, maar ja. ook daar zie je... heel bemoedigende ontwikkelingen. Sommige media zullen het niet redden. Maar, uh, ja, ja. En toch blijft die journalist voor mij de man of de vrouw... die al die fantastische gegevens die tot je komen... bijvoorbeeld over de economie in Nederland en waarom het slecht gaat... of waarom het goed gaat of waarom het dadelijk beter zal gaan... Alle informatie is ter beschikking. Je kan het links en rechts horen en pakken. En toch zal er altijd een mens nodig zijn: een journalist nodig zijn. Zeker. Die, uh, die dat verder verwerkt. En die ja. daar een conclusie uit trekt, bijvoorbeeld. Zeker. En... Maar dat heeft dus niets te maken, bedoel ik alleen maar te zeggen, met, uh, met de economische entiteit die dat is. Een krant nee. of, nee. of een site nee. of wat dan ook. Niks. Helemaal niks. Dank voor jullie uh, deskundige commentaren. En we laten jullie gewoon op het lijstje staan als je het niet erg vindt. Goddank. Voor dit programma. Nou ja, absoluut. Deel, lente. Ja. En uh, Jan Heveskerk met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Is van de groep Travis. On My Wall. Het staat op het nieuwe album van de groep Travis, een groep uit Schotland. Where You Stand, zo heet die cd. En dat is deze week Radio 1 cd. We gaan beginnen met de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we vandaag met Stijn Holthuis, die is 35 jaar en komt uit Wageningen. Hartelijk welkom. Hi. Werkt in de thuiszorg, hè? Ja, klopt. Uh, nul uren contract heet dat dan? Ja, dus dat is maar afhankelijk van hoeveel uren er uh, die week beschikbaar ja. zijn. En hoeveel uren werk je dan wel gemiddeld? Nou, ik heb in mijn derde week een keer 21 uur gedraaid. Maar meestal is het nu zo'n 14 of 16 uur per week. Ah okay. dus, uh, ja, nou ja, voor een nul uren contract. Uh, ja, is nog <laughs> ja, het is nu nog vakantie. Hè, dus dan uh, mag, je ook, mag dan, je ook veel dan, dan, invallen. Dan, ja, dan moet je meer werken. Maar toch nog tijd gevonden om het nieuws een beetje te volgen. Ja. We gaan kijken of dat ook eens blijven hangen. 96 punten hoogste score, daar moet je overheen. De Nationale Nieuwsquiz. Vol spanning kijkt Egypte uit naar wat er vandaag gaat gebeuren in het land. Na een dag van geweld. Eén grote vuurzee, alle tentjes die in brand stonden. Dozers, panserwagens en traaggas. honderden doden. de politie zelfs met scherp. De officiële dodentaal 278. Branden lichamen, simpelweg nog niet geteld. Geen mens mag dus nu nog de straat op. De Deunsepol is Vanwege de avondklok. We can de Een of andere manier een politieke oplossing gevonden moeten worden. Er wordt opgeroepen de noodtoestand op te heffen. Al is dat na gisteren alleen maar moeilijker geworden. <coughs> Ja, over Egypte. Er werd een dodental al genoemd... maar dat is intussen ook alweer uh, om opgelopen. Dus uh, het gaat maar door. Het geweld in Egypte bereikte gisteren een nieuw dieptepunt. Vraag 1. naar aanleiding van de vele doden en gewonden... die er gisteren zijn gevallen, heeft de vicepresident ontslag genomen. Hoe heet die gisteren afgetreden vicepresident? Mohammed El Baradei. Is goed. Nobelprijswinnaar liet gisteren weten dat hij niet langer verantwoordelijkheid wil dragen voor het bloed dat in Egypte wordt vergoten. Vraag 2. De president van Egypte heeft gisteren de noodtoestand uitgeroepen. Voor hoe lang moet die noodtoestand voorlopig gelden? Gokje. Uh, een week? Het is een maand. Oh. Ja. Vraag 3. Kop uit de krant. Ik heb veel. Nee, sorry. Ik heb heel veel geluk gehad. Dat is de kop, dus ik heb heel veel geluk gehad. Gaat dit over verspringer Geiza, uh, is Ganees... maar komt voor het eerst uit voor Nederland. Hij weet hoe bevoorrecht hij is. Twee, het slachtoffer van de mishandeling in Eindhoven... beseft pas na het zien van de videobeelden... dat zijn verwondingen nog erger hadden kunnen zijn. Of drie vrijgelaten Palestijnse gevangenen... zijn blij dat ze weer terug zijn bij hun familie. Van de honderden gevangenen in Israël... worden er maar 104 vrijgelaten. Ik heb heel veel geluk gehad. Uh, dat is twee... Over oh, de kopschoppers in Eindhoven. Dat is goed inderdaad. Kop uit trouw. Gisteren was in het bos de rechtszaak tegen die zogeheten kopschoppers. In totaal stonden er zes voor de rechter. Waarvan er vijf minderjarig zijn. En het slachtoffer las een verklaring voor in de rechtszaal. Vraag 4. De zwaarste straf is geëist tegen de 18-jarige Brent L. Het OM beschuldigt hem van poging tot doodslag. Hoe hoog is de strafeis tegen deze Brent L? Twaalf uh, maanden. Dat is niet goed. Het zijn 18 maanden, dus anderhalf jaar cel. En dat is best een hoge straf. de maximale straf voor minderjarigen, is namelijk twee jaar cel. Vraag 5: geluidsfragment. Wie is dit? Het is uh, de eerste wedstrijd in het Nederlands elftal... gelijk tegen uh, een sterk Portugal. al. Maar ik heb me eigenlijk voorbereid, uh, ja, zoals eigenlijk elke, elke wedstrijd. Uh, ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk in te vullen. Uh, ja, en ik denk dat ik redelijk tevreden kan terugkijken op, op de eerste wedstrijd. Wie is um, deze man? Strootman. Strootman? Ja. Dat is niet goed. Het is oh. uh, Paul Verhaag. 29 oh, jaar, speelt voor FC Augsburg. Uh, debuteerde gisteravond bij Oranje. Was ook zelf uh, verrast door zijn basisplaats. In 2006 kwam hij voor het laatste uit voor Oranje. Maar dat was toen voor jonge Oranje. Het deed goed trouwens. Uh, vraag 6. Naast Verhaag startte gisteren ook Wijnaldum in de basis. Hij verving de geblesseerde de Goesman. Die dinsdagavond een onvertuinlijke botsing had met Dirk Kuyt. Wat bleek de Goesman aan die botsing te hebben overgehouden? Hersverschutting. En dat is goed. De club van de Guzman, Swansea City, stuurde na de botsing een tweet de wereld in. Bedankt, Dirk Kuijt met je onbehouwen actie. Door de blessure miste Guzman namelijk het openingsduel van de Premier League tegen Manchester United. Laatste vraag. Je kunt er nog vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. ik zorg voor een gepeperde discussie. 3. Ik besta al 100 jaar en wil niemand kwaad doen. 2. Na de negerzoen ben ik nu misschien aan de beurt. Stop. De zigeunersaus. De laatste aanwijzing was... volgens een Duitse vereniging van Sinti en Roma ben ik discriminerend... en zou ik eerder pikante saus moeten heten. Het is inderdaad een zigeunensaus. Het bevat chilipepers en kan dus pittig zijn. Een fabrikant van zigeunersaus in Hannover... heeft verontwaardigd gereageerd op de klacht. De saus wordt al meer dan 100 jaar verkocht met het etiket zigeunensaus. En de fabrikant zegt dat het bedrijf er niet mee wil discrimineren. En uh, een tijdje terug hadden we dat met de negenzoen. Ja. En die naam is overigens wel veranderd... want dat heet nu schuimzoen of chocoladezoen. <lacht> uh, vijf zijn er goed. Dus dat betekent dat er uh, zometeen twintig goed moeten zijn... om <lacht> in de buurt te komen van de hoogste score.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 Vandaag luidt de stelling... Nederland heeft zich genoeg verontschuldigd voor het Indiëverleden. Vandaag vindt in Den Haag voor de 25e keer de jaarlijkse Indiëherdenking plaats. Dat gebeurt bij het Indisch monument. Daar wordt de Japanse capitulatie in 1945 herdacht... waarmee een definitief eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Periode daarna is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, de politionele acties tegen Indonesië. Dat zich onafhankelijk verklaarde van Nederland, vielen vele doden. In de loop der jaren heeft ons land meerdere keren spijt betuigd en ook excuses aangeboden. En daarom dus deze stelling: Nederland heeft zich genoeg verontschuldigd voor het indië verleden. Bent u het duurt eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Ja. Stijn Holthuis, 35 jaar uit Wageningen. Moet het 20 goed hebben, minimaal? Ja, het het gaan halen. dat kan uh, Dat wordt lastig, maar we, we gaan het gewoon proberen. Je ja. weet het echt nooit hoe een koe een haas vangt. En zeker in deze quiz niet. Er zijn gekkere dingen gebeurd. <lacht> Uh, maar het wordt wel lastig, zeg ik er ook eerlijk bij. Uh, ik moet de vraag helemaal stellen, dan het antwoord of pas hier ja. komen ze. De Nationale Nieuwsbrief. Na 22 jaar trekt artsen zonder grenzen zich terug uit welk land? Sudan. Dat is Somalië. Een oh. onderzoeker van welk ziekenhuis is ontslagen nadat ze geknoeid had met een onderzoek naar Reuma? Eh, uh, LUMC in Leiden. Goed. Welk Tweede Kamerlid noemde Rutte de slechtste premier van Europa? Wilders. Goed, een aantal, uh, groot aantal ontslagen in welke provincie zorgt ervoor dat het UWV daar het werk niet meer aan kan? Is goed, welk Amsterdamse wijk behoort verrassend genoeg tot het op één na veiligste stadsdeel van de hoofdstad? Paasjes. Het is de Belmer. Oh. In Enkhuizen zijn resten gevonden van het hoofdkwartier van welk bedrijf uit de Gouden Eeuw? VOC. Het is de West-Indische Compagnie. Oh. Gisteren werd bekend dat welk lid van het Noorse Koningshuis naar de begrafenis van Prins Friso komt? Koning Harald. Goed, in welk land is de toezichthouder op de olie- en gassector gearresteerd wegens corruptie? Eh, uh, heb. Het was Indonesië. Welk Duits energieconcern schroefde de productie van stroom terug? Eon. RWE. In Bolivia zouden de oudste mensen ooit zijn opgespoord. Hoe oud is die man? Um, 115. 123 jaar. Welke oud voetballer wordt de nieuwe voetbalanalyticus bij de NOS? Uh, Mark van Bommel. Dat is goed. Welke Nederlandse band is na tien jaar weer bij elkaar gekomen? Daryl L. Daryl N, zei je. Ja, dat ja. is goed. Hoe heet de Nederlandse atleet die gisteren na twee dagen het ziekenhuis in Moskou mocht verlaten? Um... Geen idee. Gregory Sedok. Het grote iconische informatiebord op welk station is afgelopen nacht verwijderd? Utrecht Centraal. Dat is goed. Het jubileumfeest van welk theater gaat niet door vanwege het overlijden van Prins Frizo? Sextheater geschreven nu. En ook uh, dat is goed. Nou, je hebt wel laten zien dat je er echt wel wat van af ja. uh, van dat nieuws. Maar of het er twintig zijn? Nee. Daar moest je toch te vaak voor passen. En hadden we gewoon iets te weinig tijd. Acht uh, zijn er goed. Maal de vijf uit de uh, vorige ronde. Is veertig. Oh, en nu? Uh, geen idee. <laughs> nou ja, ja het is, er zijn ook ergere dingen gebeurd in de wereld. Ja. Denk, er zullen geen kamervragen over worden gesteld, nee, Stijn, morgen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, uh, uh, nou ja, gewoon goed gespeeld, maar, maar niet goed genoeg voor de, voor de eindprijs. Uh, nee. uh, wel de ktmv voor beeldig geluid de lunchradio, de mok en de lunchbox. Ja. En daar moet je mee doen. Nee, dat gaat wel lukken. Goeie reis terug naar Wageningen. Kandidaat voor vandaag, Stijn Holthuis, wilt u ook een keer meedoen in de quiz? Ga naar onze site, de site van lunch dus, van de NCRV. Daar staat een verkorte versie van de quiz, kunt u een keer meespelen... en daar staat ook een mogelijkheid om u aan te melden. En dat kan trouwens ook via een mailtje naar Nationale nieuwsquiz.ncv.nl. En als je er dan bij schrijft, lieve Esther dan kan het maar zo zijn dat we elkaar een keer treffen hier in, uh, in deze uitzending. Zometeen is er weer een werklus. Dan gaan we praten over sociale media en popfestivals. Zo direct na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Opstarten, groeien, succesvol worden en blijven...